7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij demonstraties in Hongkong heeft de politie zo'n 400 mensen opgepakt... onder meer voor wapenbezit en vernieling. Volgens de organisatie liepen zeker een miljoen mensen mee... in de eerste betoging van het jaar. De eerste deel van de tocht verliep vreedzaam... maar halverwege greep de politie in met traangas en pepperspray. In Hongkong wordt al ruim een half jaar gedemonstreerd... voor meer democratie en minder invloed vanuit Peking... De Chinese president Xi heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd... dat hij de situatie in Hongkong scherp in de gaten houdt... onder het motto één land, twee systemen.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 De best verkochte auto was vorig jaar de Tesla Model 3, meldt de autobranche. Daar werden er 30.000 van geregistreerd. Vooral aan het eind van het jaar was de belangstelling groot... omdat sinds de jaarwisseling de bijtelling minder gunstig is. Het is voor het eerst dat een elektrische auto bovenaan de lijst staat. Het weer vannacht de opklaringen en minima rond het vriespunt. Aan de kust kans op mist en iets minder koud. Morgen droog met eerst zon, maar later meer bewolking. Het wordt een graad of zes. Vrijdag zacht en kans op regen.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spatio's en pa die zegt dat het verkeer.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 En, en er was ook nog verhuurd. Ja, maar dat is naderhand. Dat is wel een tijdje daarna, hoor. Oké. Okay. Ja. Dus, dus er dan... was alleen een herensalon. Ja. ja. En, en, en daar, ja, daar, daar ging het natuurlijk heel anders toe... dan dat het tegenwoordig toe gaat, hè? Ja. Want tegenwoordig komen ze om te knippen. Maar waar gingen ze... Vroeger kwamen ze veelal... Uh... Scheren. Was er allemaal bij. Ja. Kwamen vroeger...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 De kist lag vol avendel, uitgestrooid met gulle hand. En natuurlijk meer dan honderd kleuren uh, Goedemiddag luisteraars.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 En hoe lang heb je in de zaak gewerkt? Nou, toen de oorlog uitbrak, toen moesten we weg. Eh, jullie moesten weg uit Zandvoort ja. eh, met de oorlog. Ja, maar toen was je elf jaar, hè? Ja. En, en, en waar zat je in Zandvoort op school? School D. School D, D ja. Dat is de, wat noemen, noemen we nu de Hannischafsschool, hè? Ja. Ja, de oude Hannischafsschool, ja.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 Maar het was. Nou, maar heren, kapselon was altijd anders. Zo vreselijk gezellig. Waar, waar kwamen jullie terecht in Amsterdam? In, e eerst in de Rijs, Rijnstraat in Zuid. Maar dat was een beetje te klein. En toen kwam er een huis in de Le Lekstraat uh, ook. -ok. En daar zijn we toen naartoe gegaan. Ja, want we waren inmiddels vier. Want jij was de jongste. Ja, dus uh, ja. Met vier kinderen. kinderen ja.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 Het is twee jaar geweest dat ze gekomen zijn in Zandvoort voor hun haar. Ah. En uh, ja, ze wilden weer naar, naar Spoelde toe, de kapperzaak. Zo, ah. ja, dat, dat is uh, een mooi verhaal. Jan, hebben we nog een gezellig muziekje? Nou, dan gaan we nog even, even... naar een muziekje luisteren. Ja. ja. Nou, het gaat helemaal. I... Say Christmas is near They we out to tell the world That this is the season of cheer my heart, I'm at peace with the world, as the sound of their singing fills the air, oh why can't every day be like Christmas, why can't Ja, en het, het leuke is, uh, Tineke die naast mij zit... Tineke Jongbloed uh, Spoelder, van de Kapperszaak Spoelder... waar ze allerlei leuke dingen over weten te vertellen... die zit constant mee te zingen. Want je, je zingt ook in een koor, hè, Tineke? Ja, dat doe ik ook, ja. In welk koor zing je? Nu in de Ambo-koor. Heb je vroeger in een ander koor dan gezongen? Ja, gewoon operette zaten... Oh, de operette? Ja. ja, we hebben altijd opgetreden, ook in... Uh...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 Mensen kwamen binnen en ze zeiden ze, ja, wie het dan zei: van ja, we moeten nog wel even wachten. Nou, dat geeft niet dan. Maar bij mijn vader kwamen ze gewoon binnen. Ja. Nee, dat hoefde je niet af te spreken. Had je dan ook een soort zitge? Ja, dat had je in het vooraan. He. Dan stonden daar die stoelen dan en uh, daar zaten ze dan te wachten met z'n allen. En. Ja. Het, uh... Oh, nog erger dan vrouwen. <laughs>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 Nou, misschien weet iemand het wel. Ja, dat he, we hadden wel. we net ook over het huis. Ja. He, waar de eerste steen is gelegd ja. uh, op uh, 8 juni 1889. Ach, door ja. de tienjarige zoon van de toenmalige burgemeester Emmelbert. Ja, ja. Als iemand weet uh, wie de schoolmeester was. Ja, het moet natuurlijk ergens te vinden zijn. Ik ja, heb gegoogeld, maar ik kon gehoord. het niet vinden. Dus belt u dan 0. 23-57-30393. Ja, hij was ook... Dat was later, hè? natuurlijk. Op het einde van dat wij Maar hij, had, hij was wel... Hoe heet hij nou? Ik weet, niet, weet het, Ik moet het weten, maar ja... Nou, daar komen we straks al wel weer op. Meester Kees.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 Doen we, zo. Doen, we zo. Ja, dan doen we zo. Goedemiddag uh, ja. luisteraars, wij praten met Tieneke Spoelder, uh, ja eigenlijk dus Tieneke Jongbloed Spoelder, maar de naam Spoelder staat centraal in dit uh, verhaal. Uh, de, de familie is uh, geëvacueerd geweest naar Amsterdam, had uh, zijn kapperspullen meegenomen, is in Amsterdam ook weer een kapperszaak uh, begonnen.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 Dat was ook zo. Ja? Ja. En toen deden de mannen vaak het zelf, hè? Ja. Ja, toen kwamen we de scheerapparaat. Uh... Ja, ook. Ja, zeker weten. Ja. ja. Dat had je natuurlijk weer niet bij de damesalon. Nee. Maar nee. <laughs> het was wel lekker. En uh, uh, uh, jij uh, noemde mij een naam van een meneer die in de damesalon uh, zo'n ontzettende goede kapper. Ja. Joop, Joop. Ja. En hoe heette Joop nog meer?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 En die heeft het voor elkaar gekregen dat er nooit zou gebouwd worden. Nee, nou, daar bof je maar mee, hè? Zo'n ja, uh, uh, voor ja. de deur. Wij gaan nog even naar een muziekje luisteren. Ja. Chestnuts roasting on an open fire.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 Kids from One to ninety-two. Although it's been said many times, many ways Merry Christmas to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 Wat een oude clip. En dan zei ik wel eens, ik dacht het mannen vrouwen zo praten, maar mannen zijn nog veel erger. <laughs> maar het was gezellig. ja, Was onge, Ja, ik kan niet anders zeggen. Dus je had veel aanlopen aan huis. Ja. En je hebt kinderen gekregen? Ja, ja. twee. Vertel even, wie en wat? Eerst Chris, ja. heb ik gekregen. En dat is mijn buurman. Ja, dat dus is jouw buurman. heel goed. Ja. En toen kwam Loekie, mijn dochter. En die woont? Die woont nu in Noord. In Noord. Is ook wonen. getrouwd, heeft twee kindertjes. En Chris is ook getrouwd, getrouwd met heb Louise twee en, dames, en heeft ook twee dames. Twee dames. Dus ja, want jij... dat zijn al dames, hè? Ja, vier yes. kleinkinderen. Ja, ik ja. Jouw vader Evert, ja. die overleed in 1970. Ja. Wat gebeurde er toen met de zaak? Nou, die bleef toen nog wel bestaan, even natuurlijk, hè? Ja. Want je kon dat niet zomaar wegdoen. Nee.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 te toveren ja. en uh, ja en we zijn heel benieuwd wat uh, mevrouw Bluis uh, ons daarover uh, te vertellen heeft. De techniek van vandaag, die was in handen van Jan Kol. Jan, wederom weer bedankt oh. voor de gezellige muziek. Tineke, ja. Jongbloed. Jongbloed, Spoelder, ja. bedankt voor jouw komst hier. En ja. over alles wat je ons verteld ja. hebt over de kapperzaak en over je eigen leven. Nou, want jij gaat vanmiddag gezellig bij Chris eten. eten.